Leuke echt een leuke Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Dit is Onoorduif Nederwit met het NOS-journaal. Formateur Rutte gaat vanmiddag verder met zijn gesprekken met kandidaat-bewindslieden. Hij ontvangt achtereenvolgens Hans Hille, die minister van Defensie wordt. Uri Rosenthal, de beoogd minister van Buitenlandse Zaken. Een Ben Knape die op datzelfde departement staatssecretaris wordt. Rutte kiest vooral voor ervaring met veel oud-gedienden. Zoals naar uitziet, dat de ministersploeg drie vouwen. Dat is een kwart van alle ministers. Op een veerboot in de Oostzee is na een explosie brand uitgebroken. Het schip, de Lisko Gloria, was met 236 passagiers onderweg van Duitsland naar Litouwen. Twee gewonden zijn met helikopters naar een ziekenhuis gebracht. De rest van de opvarende is opgepikt door een andere veerboot.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 De Vlaamse nationalist De Wever moet opnieuw om de tafel gaan zitten... met de zeven partijen die al maanden onderhandelen... over een nieuwe Belgische regering. Afgelopen maandag trok De Wever zelf de stekker eruit... omdat de Franstaligen volgens hem te weinig concessies wilden doen. Maar koning Albert heeft hem de opdracht gegeven... om de partijen binnen tien dagen weer dichter bij elkaar te brengen. In het zuidwesten van Pakistan hebben opstandelingen... opnieuw aanslagen gepleegd op tankwagens van de NAVO. In de buurt van de stad Mitri gingen 29 tankwagens in vlammen op. Het is deze maand al de vijfde overval op een brandstoftransport. De wagens moeten een andere route nemen, omdat Pakistan de doorgang over de Khyberpas heeft afgesloten. Dat gebeurde na een Amerikaanse helikopteraanval op een dorp bij de grenspost, waarbij veel burgerdoden vielen. Dan het weer, eerst nog wat nevel en laaghangende bewolking, verder een zonnige dag met temperaturen van 15 tot 20 graden. Dit was het NOS.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 Zandvoort heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM 20 in 2010 al twintig 20 jaar live. CFM. Met, met nu. Toebak leeft. Oké okay, everybody, rise and shine. Time to get out. Ha, Goedemorgen. Uh -huh. Even opstaan hoor. Nou, uh -huh. kom er maar even bij zeg. Even uitrekken. We zijn er weer. Nog vijftien uur en dan bestaat de Nederlandse omtillen. Bestaat niet meer. Die wordt... Uh... Nou, dat wordt een ander land. Nee, ik, ik heb gelezen ja? dat het... Uh, even kijken, wat zeiden ze? Ze verdwijnen in de nacht van zaterdag op zondag als staatsverband. En ze verdwijnen ook gewoon. Ja, zomaar. En Curaçao en Sint Maarten worden landen binnen het koninkrijk. Dan denk ik van, kunnen wij binnen ons koninkrijk nog landen hebben? Dat staat er dus echt. En het is zo dat uh, Curaçao... Even kijken hoor. Bonaire, Sint staties en samen worden gemeenten van Nederland. Oh, Nou, dat vind ik wel leuk Ik wil best wel eens een keer, ik werk bij de gemeente Laat mij eens een keer gezellig op samenwerken Nou, dat schijnt best wel te kunnen hoor, dat je ja, een uitwisseling doet Lijkt dat, me wel leuk dat Maar ja, dan, dan, dan moet ik jou weer missen hè Iedere zaterdagochtend. Dan moeten we het via uh, internet gaan doen of zo. Ja, ja. Maar dan missen we het gewoon het oogcontact waardoor deze show zo goed loopt. Ja, dat is precies waar. En, ja, dat zie ik niet zitten via internet. Dan Then gaat you can't die... read my lips. Hè? Nee, hey, precies. Is, ja. En al die aanwijzingen Je moet dan via de webcam. Dat wordt ijzelijk moeilijk. Ja, dat is waar. Dat is nou, waar. het is vandaag ook de dag dat... Uh, ja, komen ze er nu uit, de mijnwerkers uit Chili? Of wordt het toch maandag? Het wordt waarschijnlijk maandag. Wel, hè? Ik heb het ergens gelezen net. Het, uh, het is een, ze hebben een gat geboord... Ze zijn nog enkele tientallen meters verwijderd van de mijnwerkers zelf. Die ook de hele tijd hard aan het werk zijn geweest. Door elke keer wat er naar beneden viel, moeten zij ook weer afvoeren. Dus blijkbaar wordt het hutje het waar ze zitten eronder. Je dat, dat, grot ook steeds kleiner. Omdat het steeds meer prut moet worden opgeslagen. Ja. Het gat is 66 centimeter. Ze zijn op speciaal dieet gegaan. Ze hebben een roze rozenkrans gekregen van de pauze. En ze hebben een mediatraining gekregen. Want als ze tevoorschijn komen, moeten ze wel natuurlijk voor 800 journalisten een woordje doen. Maar wat kan er dan nog misgaan hè, als ze dit gehad hebben? Nou, ik hoorde vanochtend een uh, moeder. Ja, ze zei, ik moet toch eerst zien dat ze eruit vandaan komen. Want als de wanden van die, die tunnel niet sterk genoeg zijn, dan kan het, kunnen ze toch vast komen te zitten. Oké. Okay. Dus ik hoop echt dat ze eerst al die mijnwerkers wel even gaan meten. Dat ze een meetlint eromheen omheen gooien. Want als je toch 67 centimeter bent... Oh uh oh. En is het afgelopen. Dan wordt hij de stop. Dan, ja, dan dus moet er weer geboord worden. Dan moet er weer geboord worden. Ja, maar misschien dat al die mensen naar boven gaan al. Dat hij dan toch misschien wel net weer daardoor weer twee centimeter groot wordt. Hè? Maar ze zeggen dus ook dat uh, ze zitten al sinds 5 augustus diep onder de grond vast. Ik dacht altijd 7 kilometer. Hè? Dat heb ik ooit ergens gelezen. Hè? Dat kan helemaal niet. Nee, 7 dan kilometer. Dan zit je ziet al op de aardkosten, hè? Ja, je ziet al op die kern, hè? De nee. core. Maar het moment nul van de hele operatie om ze naar boven te halen begint dus om 8 uur in de avond. En dan, uh, maar dat wilde nog niet zeggen dat de mijnwerkers echt die dag boven komen. Het wordt later ver dan verwacht. Het moment nul. Ik oh, nog nog mooi zo, gezegd. Dat wordt zo'n gigantisch groot feest. Ja, en de bruiloft komt er dan, hè? Oh ja, bruiloft, ja, Ook nog. nog? En er komt een film van natuurlijk. Ja, en die bruiloft komt daar ook in voor. Maar dat wordt zoiets geweldigs. Voor de vrouwen. Even dansend wakker worden. Let's dance to... Uh... was die vorige weer van de Wombats? Ja, ja, ook zoiets. Dat valt ook, dat valt ook weer van je af dan. Dit is nu weer nogal Tokio. De vrolijkheid op die vroege, ja, toch wel redelijk vroege morgen. Maar het was ook zo laat licht, hè, alweer. Al ja, dan uh, deed dat, het, dat het, om oh, het is toch midden in de nacht, en is het toch alweer zeven uur, weet je, dat het een beetje langzaam licht begint te worden. Uh, ja, de Wombats hebben een nieuwe single, die heet uh, uh, Tokyo, en waar ik het over had, waar ik daar het niet op kon komen, dat was Dance to, the, uh, Dance to Joy the Vision, dat was in eerste plaat. En het grappige is, iedereen denkt... Oh, dat is leuk. Dat is heel leuke muziek van Joy Division. Laat ik dat dan maar even kopen. Nou, echt, doe het niet. Die krijgen een Anthony Kameling een momentje. Nou, <laughs> wordt het ook weer zo'n momentje. Ja, natuurlijk. Oh, je wordt er depressief van, dus in ieder geval. Nou, ik vind, ja, ik, vind, ik, ik, ik heb heel veel respect voor Anthony Kameling. En uh, ja, hij was gewoon een goede acteur. Die ontzettend twijfelde aan zichzelf. bleef twijfelen over alles en nog wat, wat hij allemaal deed in het leven. Maar ik denk wel dat dit een... Dit is een goed voorbeeld van het feit hoe het nou zit, hè. Ja, hij heeft alles gewoon. Heeft hij je je een brief nagelaten? Nee, daar heb ik niks over gehoord. Die wil ik wel graag lezen. Ja, die zou wel even <lacht> meer in zijn geest willen kijken. Vanochtend op Radio 1 in de Nachtvlucht, dan luister ik altijd tussen 6 en 7 is dat. En daar was hij uh, was uh, een klein stukje van een eerder interview over hem te horen. Wat hij allemaal deed in zijn leven. En dat was redelijk veel. Hij maakte muziek natuurlijk. Speelde uh, muzie musical, speelde hij. En uh, in film speelde hij natuurlijk. Dan moeten ja. trouwens geloof ik nog twee films zelfs uitkomen hier in Nederland. Echt waar? Oké. Okay. begrepen helemaal. Ik heb wel die film Reza, had ik van de week gezien. Maar er, er, daar was uh, die, die ene dame. Uh, ja, daar speelde oh, okay. hij in de hoofdrol in. En die Reza was dan een meisje wat hij zo leuk vond. Dat oh, was, wacht. Ja, ja, ja. Dat ja. was een meisje dat vroeger in goede tijden speelde. En die ja. speelt ook in die, ene, in die ene politie serie. Uh, Flikken of zo. Ja, Borderline had zij. Ja, die ja. je. Uitje. Nou, ik denk van. Ja, dat wat uit... een feest is het dan, hè? Oh, op bepaalde momenten, Maar op andere momenten is het weer helemaal verschrikkelijk. Gewoon ja, en oh. geen contact krijgen met de mensen om je heen. En ook uh, elkaar uitspelen en ja. zoiets. Maar gewoon, depressie is gewoon iets wat in je hersenen gebeurt. Gewoon, en als je geen contact meer krijgt met je buitenwereld, je het gewoon niet meer ziet. Ja, dan ben je een last voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen hoor. Ja, zeker. Ik bedoel, het, het is heel triest voor Isa Hoes en voor die kinderen. Maar nou, moet je je voorstellen, als hij blijf, was blijven leven, nou. had voortblijven kabbelen, voortblijven slepen, had het hele gezin de afgrond ingetrokken, hoor. Ja, en nu, en nu krijgt hij natuurlijk weer een halve status van. Nou. Nee, maar dan wordt hij toch van, hè, toen papa nog leefde en dit en dat, en ja, je mist ja. hem wel. Ja, die, ik denk ja. dat die kinderen wel een trauma krijgen... mijn vader heeft zichzelf, heeft zichzelf van het leven beroofd. Zelfmoord is niet juist moordwoord, woord, vind ik. Zelfdoding. Zelfdoding. Uh, maar als je dus daardoor krijgen ze zoiets van... ...nou, hij was er niet voor mij... ...maar als hij wel was gebleven... Had hij een hele zware depressieve stempel op dat hele gezin gedrukt. Ja, zeker weten. Dus ja, het is maar ja, het zit vast Kinderen gewoon. gaan het vaak bij zichzelf zoeken. En Dat is dan altijd zo naar. Dat is wel weer naar. Nou, wat, ja. heb, wat heb ik gedaan? Hoe komt het? En je wil altijd een verklaring. Ja. En soms is dat gewoon zo. Maar goed, er is zoveel beeldmateriaal van hem. Ik nou, denk dat ze redelijk in zijn, in zijn ziel kunnen gaan kijken. Want als je ook weer op de, of met deze theorie die je nu weet over hem films gaan bekijken. Dan denk je jezelf, ja, hij sprangelt eigenlijk nooit echt. Die oogjes. Nee? Ik, ik echt kan een paar stukjes film gezien. Ik denk van, nou is het niet echt aan dat je denkt van... Een sprankeltje in. Oké, okay, ja, ik heb me, heel, heel vaak heel veel lachende beelden van hem gezien eigenlijk. Ja, maar Pfft, toch als je goed in die me. ogen kijkt... Dan ga je er anders naar Dan kijkt je <tie> van, nou ik weet het niet. Volgens mij miste er hier toch nog iets. Ja. Bij de uitvaart die uh, wordt in ieder geval binnenkort in besloten. Kring uitgevoerd. Ja. En uh, op uitdrukkelijk verzoek van de nabestaanden... Worden de datum en de plaats niet openbaar. Dus ja, dat is... Ah, dat is uh, slim. Ja, het is ook wel weer slim. Het maar is, ik denk ja. ook wel weer van... Je zit met je verdriet en op tv continu komen die beelden langs, hè? Ja, ja. Dat ja, ja, is uh, ja, gewoon Ja, ik, ik ja, heel zwaar. Ik, sch ik schrok <coughs> echt. Ik had er en, bijna zelf moeilijk mee. Nou, ik moet zeggen, ik, ik schrok echt. Want ik zat met mijn cliënt die ik begeleid. Weet je, dat meisje natuurlijk dat in de rolstoel dat echt niks kan bewegen. Ja. Alleen uh, kan lachen Op uh, uh, als ik iets vraag, ze, lacht zij. En dan bedoelt ze ja. Dus ik denk, weet je wat, ik zoek even nou, leuke berichten op internet. Laat ik even wat leuke berichten. En nou worden. is ze ook helemaal depressief. nee. En dus, dus ik klik, klik, ik kom op nu.nl, ik zie Anthony Kameling en ik val helemaal stil, Ik denk: wat de fuck is dit nou weer? Dus ja, zij zit zo een beetje te wachten. Een beetje jouw leeftijd ook, hè, die man? Ja, hij is, ja. Ja, is uh, een jaar jonger dan ik uh, ja. was. Of ben. Maar ik, dus, dus ik draai me zo. Ik zeg: van, oh, ja, nou, dit moet ik er wel even aan je voorlezen. Dus ik lees het zo voor en ze wist niet precies wat ze ermee aan moest. Moet je je voorstellen, Het is zo maf. Dus zie je ziet een, een jongen die gewoon echt, nou, hij ziet er geweldig mooi uit, ja. heeft alles. En stapt eruit. En zij ligt in die stoel. En ja, heeft ja. nog steeds binding met haar, de mens om zich heen. Dat ja. zie je aan haar. Maar stel je haar. nou voor dat zij het niet meer zou willen. Hoe kan ja. ze dat dan kenbaar maken? Ja. Nou, dat herken je wel anders. Ja? Ja, dat, dan zou ze niet zo vaak lachen. Ja, oké. Okay. Dus als, er iemand, als, jij, als je een niet zo vaak lacht, dan lacht, denk je... Ik ga haar helpen. <laughs> Nou, kijk, okay, dan zie je wel het sprankeltje zie je wel verdwijnen. Oh, ja. Dat zit bij haar nog steeds in. Dat is knap, daar kan je een hoop van leren. Maar goed, het is een chemisch proces in de hersenen. Daar zijn ze wel ver in uh, om dat uh, aan te pakken. Vandaag las ik ook heel stuk over de mensen die zeggen... Van, nou, we hebben nooit de medicatie, nooit zelfmoord gehad. Als mensen vasthouden aan de medicatie, dan pleegt die nog geen zelfmoord. Ze hebben wel bijwerkingen. Die ja. probeert nu zijn, zijn straatje schoon te vegen. Dus van, ja. Nou, dat ligt niet aan de medicatie. Als we aan keer medicatie blijven, dan gaat het meestal wel goed. Dus uh, ja, maar er is ook een apparaatje die schijnt... Iets, die wordt dan geplant, zag ik gisteren bij nieuwstoestanden, in, in, bij de schouders. En die prikkelen dan de hersenen op bepaalde gebieden. En daardoor kan je je ook al beter voelen. Oké. Okay. En bij dwanghandelingen is het ook een Nou, die wil ik af en toe medicijn. wel eens gebruiken. Niet altijd, maar het is ja. wel eens handig, toch? Ja, zo'n is een apparaatje die je ergens inbouwt, die met je prikkelt. is altijd fijn. Oké. Zullen we een muziekje doen? Lijkt me een goed plan. Ik, ik word een, hier bijna depressief van. Nee, nee, nee, nee, nee. Het is goed om even te realiseren hoe dingen in het leven soms staan. Nee. Even een oud plaatje van de Subways. Ik was het vergeten. All or nothing. In hand, regrets are all excuses to be bad these days. Zandvoort. Zandvoort. Daarvoor aan het plaatje van de subways. All or nothing. Alles of niets. Daar strijden we voor, natuurlijk. Vijf en half negen. In Zandvoort. Op de radio. En we lezen allerlei berichten in de krant. Onder andere. Ja, er is in India. is de regering boos. op een televisiepresentator uit Nieuw-Zeeland. Nadat in dit programma Hilariteit ontstond over de achternaam van de Indiaanse minister Sheila Dixit. Want het werd uitgesproken, zei, zei de, de, de, de Indiaanse regering, het werd uitgesproken als dik shit. En het, ja, zei dik shit. Nou ja, dus het is gewoon, ik zeg, het is gewoon goed uitgesproken. Maar het leidde tot grote hilariteit in de studio en de Indiaanse regering noemt het voorval bekrompen en acceptabel. En die Henry dus, die uh, presentator, die werd door zijn werkgever geschorst. Nou, ik ben bang dat wij nu ook geschorst gaan worden. Nee, zover gaat het niet. Nee. Maar het is wel weer, wel weer makkelijk ook op die manier ja. ja, en uh, nou, als we het toch over uh, nou, geweldige goede grapjes en intelligentie hebben... en ik, nou, dit past er misschien wel bij... Marita, nee, Mari, Marimat de Moor is uitgeropen tot mooiste studenten 2010 van het land. Dus die is mooi en slim, zou je denken... De 22-jarige die internationale betrekkingen studeert aan de universiteit in Groningen. Kreeg de meeste stemmen van de totaal 280 studenten. En ze ziet er mooi. uit. Ze heeft lang donker haar. En ze heeft een heel mooi gebit. mooi sprekende ogen. Gaat ze nog iets uh, nou, intelligent zeggen? Want ze is toch studenten. Ja, lijkt me wel. Haar favoriete televisieprogramma is O.O. Gerso. Oh. Yes, nou, yes. nou ja. we zijn helemaal enthousiast gelijk. Wat een niveautje. Wat een niveautje ook weer. Maar weet je wat mijn favoriete programma is? Nee? Ja, ik ben niet de mooiste student van het jaar. Nee? Dat is eigenlijk, dat heet uh, uh, Sondagavond en dat heet uh, Penosa. Oh, ja, het is niet slecht, nee. nee ik heb vaak zitten kijken, ik vind ik heb zo van, Ik wil het wel blijven volgen. Ik vind het, ze speelt erg goed, moet ik zeggen, die mevrouw. die. Het uh, ja. zit niet Marguerite Hubbel de Puppel of zo. Ik, ik ben de naam even kwijt. Maar ik vind het een uh, erg prettige, prettige serie om naar te kijken. Nou, ander bericht is dat de Belgische politie heeft een Nederlandse vrouw van 72 opgepakt... op verdenking van leiding geven aan een Colombiaanse drugsbende. Het gaat om Martine van E. Die in ons land al jarenlang berucht staat vanwege zijn oplichtingspraktijken... met de huur van luxe villa's. En ze heeft een 20 jaar jongere uh, vriend, die heet... Uh, Julius V. En ze zitten momenteel in de Antwerpse gevangenis op verdenken van handel in verdovende middelen. Oh. 72 jaar ja, oud. Ja, ja. Kijk, die oudjes doen het nog heel erg goed gewoon. Ja, maar weet je wat het gewoon is? Je wordt op je 65ste moet je met pensioen. Ja, oh, en je gaat ja. je gewoon vervelen. <lacht> dus dan denk je van nou, wat zal ik eens gaan doen? Wat goed hè, dat dit dan wo verhoogd wordt naar 67. Ja, dat scheelt een hoop criminaliteit. <lacht> Twee jaar is het maar even tekort eigenlijk het ja. land was nu ook alweer over de start Die ging van 60 naar 62. Frankrijk? Ja. Frankrijk. Ja, en dan zitten wij Af, zo afzien uh, daar zeg zo moeilijk te doen. Maar wij moeten gewoon zorgen dat we gewoon in Frankrijk gaan werken. En dan, uh, dan gaan wij gewoon juichend gaan met ons 62 met pensioen. Ja, wat... Dan laten die in Holland maar doorwerken. En Was het ook niet in Italië waar ze met 58 al met pensioen gingen? Oh. Maar die moeten nu naar 60. Ik ga naar, oh, naar Italië. afschuwelijk Ja, waarom moeten wij nou weer het voortouw nemen? Het is, ja, dat dan is lach je jammer. erom gewoon. Wij ja. moeten zeven jaar langer... En zij staan echt op de barricades te schreeuwen van alles en nog wat. En... Omdat ze, dat ze twee jaar langer moeten. Twee ja. jaar langer moeten, ja. Nou, en waarom hebben wij het nou weer goed gevonden ook, hè? Nou, ik moet zeggen, ik heb gewoon een leuke baan. Ik houd, zoals nu hou ik het gewoon heel lang nou, vol. Ik ga, ik ga Mark even bellen, Mark Rutte. Ik zeg, jongen... Ja, die moet ook echt heel lang nog, want die is nog maar 43, hè? Ja, precies. Die jong binkje Oh, die we hebben wel heel lang dezelfde president als tegenzit. tegen zit. Of hoe noem je dat? Ja, uh... minister. Ja. ja. Tell me more about yourself, please make it short and entertaining You never want to make my way, I make you wish it never happened I never know the story falls back, when you get nervous and I come too close Short in Entertainment Jamaica is de nieuwe single. Het geinig apart plaatje. En uh, wat was die vorige plaat ook alweer? Cross the Fader? Nee, dat was een ander leuk stuk van die idee. Maakt ook allemaal niet uit. We vragen het nog wel even na. We vragen het nog even na. Ja, het is namelijk alweer half negen, dames en heren. Ga er even voor zitten. The time flies. Maak er even plaats voor. Gooi je been op tafel, want hier is wat nieuws uit de regio. Zandvoort nieuws. Uh, morgen, ja? tien, er staat hier september, maar het is 10 oktober, uh, krijgen we het bekende rondje Dorp. Ieder etablissement kan een of meerdere team inschrijven die vervolgens bij andere deelnemende zaken opdrachten moet volbrengen. Het is gewoon een soort luxe speurtocht met een hoop drank volgens mij. Het doet gewoon een record aantal van 18 bedrijven mee. Dat en Dat blijft nog een... steeds overeind ook dit. Ja vanaf, ja, half, okay. vanaf half twee het is het dus gewoon een supergezellige kroegen toch door Zandvoort waar je als niet deelnemer ook van kan genieten. Dus uh, ja er zijn 18 kroegen. Nou ja, dit zijn de enige kroegen die leuk zijn in zijn antwoord. Dus ik ga ze lekker niet allemaal noemen. De deelnemers hebben 10 euro inschrijfkosten betaald. En daarvoor krijgen ze een t-shirt. En daarna gaan ze dus van kroegje naar kroegje. Dus ik ben benieuwd hoe ze er rond de uur of zes uitzien. Al nou, oh, die uh, dal, die oh, dal. Was... Ja, er gaat de hele groep. Zwalkend over straat. <laughs> uh, in Heemsteden, in de culinaire cursus Amuses en borrelgarnituur leren deelnemers hapjes op een originele manier maken. De cursus ah. bestaat... Uh, uit bijeenkomsten Ja, bijeenkomsten, logisch Start dinsdag 2 november Van half acht tot half elf In de keuken van Casca de Luifel. Ah, dat is en een heemse daar Ja, dit is ja. een herenweg Dus uh, mocht je denken van nou, ik wil er wel iets meer in doen Na zo'n uh, weekendje Ja. Dan kan je daar misschien uh, je aansluiten dus, uh, en het is een, Hoeveel avond is het dan? Uh, even kijken hoor Eén avond zie ik hier maar staan oh, Nou, dat is ook wel prima Nou 49,50 euro. Hè? Ja, maar dan ga je ook wel heel lekkere dingen maken. Ik heb het toen hier bij Pluspunt gedaan. Straal misselijk en bezopen. Het waren twee avonden en iedereen moest iets maken. En ja. dan ga je daarna met z'n allen aan een mooi gedekte tafel zitten. En een uh, wijntje erbij. En dan ga je lekker alles proeven. En het is eigenlijk wel heel gezellig. Dat klinkt het, zo klinkt het wel. Ja. Uh, nog een ander bericht is dat uh, op uh, zondag 3 oktober omstreeks uh, 3 uur... ...heelde politieagenten in de Halterstraat een 20-jarige Zandvoortse bromfietser aan. Hij hield uh, op... ...omdat hij tegen het verkeer inreed. Hij bleek onder invloed van alcohol en had een promulatie van 1,22. Uh, en omdat hij beginnend bestuurder is... ...is dit promulatie voldoende voor de invordering van zijn rijbewijs. Goed zo. Goed. Straf moeten ze worden. De Kinderboekenweek is begonnen afgelopen woensdag. En uh, op, de, op 13 oktober is er om 2 uur voor kinderen van 8 tot 12 jaar... ...een schilderworkshop en die heet Schilder je Verbeelding... Of je beeld. En wat zie jij als je een verhaal hoort? Laat het zien met verf en papier. En een echte schilder helpt je bij het maken van een mooi schilderij. Ik kost maar 2,50 euro. Geen, uh, geen geld. Geen geld. Uh, vandaar, of of een stukje in de krant te lezen over een jodenster tegen Geert Wilders. En dan zie je op de foto zie je een man protesteren tegen uh, Geert Wilders. Hij rijdt op een verhoogde fiets. En hij wordt regelmatig gezien in een Zandvoort... En uh, vorige week in uh, Haarlem Schalkwijk zelfs ook. Hij probeert medestanders voor zijn zaak te, uh, te vinden. En vraagt 30 cent voor zijn sterren die hij zelf maakt. En dan, dat is dan de productiekosten die hij ervoor vraagt. Uh, als, je, als je niet wil dat, uh, uh, dat het opnieuw 1936 wordt... Uh, dan moet je die sterren gaan dragen en aandacht vragen voor deze actie. Hij vindt gewoon Geert Wilders ja, een beetje een soort natie eigenlijk. Alleen de Joodse gemeenschap spreekt er schande van. Het is smakeloos. Uh, Joden moesten destijds ook hun eigen sterren betalen... Ja, het is leuk dat je aandacht vraagt voor iets... maar het kan toch ook op een heel andere manier in plaats van een jodenster. Ik vind het ook wel weer makkelijk, hoor, op die manier. Ja, ja. Het is, ja, het is een makkelijke vergelijking ook. Maar ja, goed, het, ja, hij is ervan overtuigd dat hij op die manier... Uh, ja, dingen onder aandacht moet brengen... dat Geert Wilders verkeerd bezig is. Nou ja, okay. succes. Goed. Afgelopen actie? dinsdag heeft uh, Gert Tonen, onze wethouder van Financiën onder meer... heeft het startsein gegeven voor de brandpreventieweek in de regio Kennemerland. Het heeft zich gedaan door het brandalarm van het huis in de duinen handmatig af te laten gaan... waardoor een ontruimingsoefening van start ging. Oh, daar heb ik niks over gehoord. Mijn moeder zit daar. Maar ja, het is in ieder geval een initiatief van de Stichting Nationale Brandpreventieweek. En het doel is het natuurlijk uiteraard om het publiek de aandacht te vestigen op brandveiligheid en preventie. Nou, als je meer wilt weten, kijk in de krant of kijk eens op www.brandweer.nl. Goed, de volgende uur veel meer. De Wimpies en het heet Bimar Thrill in de zaterdagmorgen. Wat voor weer wordt het vandaag? Geen idee. Doe ik de ah. zaken? Nee, ook niet. Nou, gaan we er niet over praten. Nee, vind ik ook. Vind ik, ook. ik wou nog even melden ook, hè, dat. Uh, nu, uh, prins Willem-Alexander en uh, prinses Maxima. die zijn dus gisteren uh, op curaçao geland, lokale tijd. En uh, zij gaan dus bezoeken. Cursaus in het kader van die staatkundige herstructurering van de Antillen, waar we het dan net over hebben. Oh, ja, oh, ja, ja, heb je, ja, ja. Ja, heb, heb je nog een net verlies? Maar uh, die, die, uh, die twee, het ons koninklijk paardje, dat uh, woont dus uh, nu deze ochtend de laatste zitting bij van de staten van de Nederlandse Antillen. En ze hebben een sociaal cultureel programma. En vanmiddag doen ze mee aan een softballwedstrijd van kinderen met een fysieke of bepaalde, be, bepaalde mentale beperkingen. En ik denk zo van, nou kunnen ze wel. Ik, wil, ik vind ze ze niet alles eraan gaan doen om te gaan winnen daar. Nou, nee. Hey, ik bedoel, dan, dan, dan, dan, dan, dan kunnen ze zo uh, uh, d, d, d, d, van, haha, drie, drie, uh, nee, drie wijd. Dan kun, die kunnen natuurlijk helemaal niet slaan en zo. Weet je nou, misschien gaat hij in een rolstoel zitten. Oh ja, nou ja, ik vind dan wel dat ze inderdaad bijvoorbeeld even, dat ze hun rechter en haar linkerbeen aan elkaar moeten binden. Dat ze zo moeten rennen. Dat ja, dat hij het onderbeen aan zijn bovenbeen vastbindt. Ja, ook. Ja, en met een krukje erbij. Zo'n, zo uh, ja. ja. Maar ze zijn daarna gaan ze dus nog uh, een alfabetiseringsproject uh, voor kinderen en volwassenen bijwonen. En een kunstpositie openen in het Curaçaois Museum. En uh, er komt nog een leuke ceremonie dan vanavond. En zondag gaan ze weer naar de kids, hè? Maar ja, ze hebben natuurlijk oppas genoeg. Die merken niet eens dat ze weg zijn, denk ik. Alweer jaloers weer? Ik ben stinkend jaloers. Stinkend jaloers, Absoluut. Gewoon. Echt, als je maar even denkt, wil een sigaret halen? Of, nou, er is altijd wel iemand in huis die even op de kinderen kan letten. Ja, heerlijk. Uh, ja. Balken, als we het toch over uh, hoogwaardigheidsbekleders hebben. Ja. Balken heeft er gisteren afscheid genomen. Er was gebak en een klein beetje een applaus in de treffenzaal. En ja. uh, Balken heeft er even bestilgestaan. Hij vond het een mooie, uh, mooie periode. Hij heeft ervan genoten. En, en hij heeft Nederland weer in een beter vaarwater laten komen. Hij heeft zalig genoten. Heeft, ja, ja <lacht> ik, ik zie het niet helemaal, maar... Uh, hij heeft Nederlands uh, door de economische crisis heen geleid. Of er naartoe geleid, dat kan ik, ook. Ik, ik snap het, helemaal, het niet helemaal, maar dat staat in de krant. En verder uh, is de man van aanpakken. Uh, er is even stilgestaan, maar hij gaat nu weer door. En minister Eurlings van Verkeer markeert dit einde en vertrekt uit de politiek. Hij uh, gaat natuurlijk kindjes maken, terwijl geloof ik het uit is met zijn vriendinnen. Dat waren toch de verhalen? Echt waar? Ja. Oh. Maar hij, hij heeft wel een mooi optreden gegeven vorige week. Heb je gezien, minister Eurlings, samen met Verhagen... Wat was dat mooi, hè? Meneer Van Het ja, was zaterdag die... toen ze met ze mocht ja, mochten praten. Ja. Het was echt een soort jongere dag. Alleen dan met het heel veel ouderen. Maar ze hebben het wel gered in één dag toch. Hè? Want wij hadden ja, nog van ja. 80 uur, wordt dat. Dat wordt 3,5 dag, maar... Uh, ja, keurig. Ja. Dat hebben ze in één dag toch uh, geklaard. En uiteindelijk dan... Het was wel een gedoe allemaal weer, hè? Ja. Ik vond het echt een duurde. eindeloos lang. En dan toch weer die twee dissidenten. Die moesten toch weer over nadenken. En hij het wel... Nou... Ja we, blij ja, we gaan wel mee. Want anders komen anderen voor ons in de plek. Ja, ons ja. baantje ook alweer kwijt natuurlijk. Maar nu kunnen we toezicht houden. Het voelt wel weer van aan de rand blijven staan om te observeren. Ja, en dan, doen jullie uh, nog mee? Nee, wij observeren wel. Ja, en dan als het dan eens dus, uh, fout gaat. dan, nou, ik, ik, was niet, ik was het niet mee eens. Maar ik vond echt het dat mooi dat Verhagen zo geëmotioneerd ge ja, werd. Ja, dat is net een mens. En ik ben echt een gevoelsmens. Uh, en ik zat dat aan te kijken. En toen dacht ik echt van, wat ben je aan het doen? Het raakte me geheel niet. Nee. En dan kreeg je daarna nog minister Eurlings eroverheen. Die dan... Hem... Ja, die vanuit het publiek ook deed van... Uh, ja, joh. die zo'n gebaar maakte. zo'n uh, Pim Fortuyn destijds, weet je ja, wel. Ja, ja. Uh, at, at your, your service. service. Yes. Het is echt een gênante <laughs> ja. Ik vind het wel een leuke vent trouwens hoor. Die Eurlings of Turlings. Of, uh, ja. Dus, uh, ik, ik heb daar, het, die werkt bij mij wel vertrouwen. Nou, maar ja, niet... hij ging stoppen, hè, voor, ook vanwege de kinderen toch? Ja. Er ging ja. kindjes maken, maar anders kan je toen bij Verhagen nog in gaan wonen denk ik. Maar die hebben het met de TV zo. Ja, ze zitten wel op dezelfde. één lijn. Ze zitten gewoon op één lijn, zeg. Helemaal, helemaal uitstekend gewoon. Zeker weten. Dus nou, dat is mooi. Oké, okay. straks onder andere nog shampoo, shampoo, Shampo gaat uit de schappen vandaan. Dus als je nog ergens eentje zit aan kopen, want hij wordt een uh, collectieve item. item yeah. En straks nog dingen over schootterrijders. Marius, you. Dead. The Yeah, Yeah, Yes. ...van die opstandige vrouw die wat zingen. Dance, dance, dance to uh, yeah, baby. Uh, yeah, yeah, yeah, zei het het is kwart voor negen hier in Zandvoort. De politie in Nijmegen is uh, dringend op zoek naar een uh, schoeterij... ...die donderdagmiddag een 87-jarige fietsers aanreed... ...en de man nog eens een keer de huid vol schelde. Idioot, blijf in het huis. Wat oh. doe je hier op straat? De maatschappij moet door, jullie houden hele boel op. Zei die dat allemaal? Oh, nou, ik vul het even in. Ja, die jeugdvertegenwoordiger kan verbaasd zo sterk zijn. Kan zo goed uit de hoek vandaan komen. De fietser brak meerdere nekwervers En na ongeluk belde de racefietser het kenteken van de rijden door. een goed teken. Maar helaas, de scooter bleek gestolen te zijn. Dus het stond niet op de juiste naam. Vermoedelijk gaat het om een rood-zwarte scooter En droeg de bestuurder een rood-witte helm. Dus rood-zwarte helm. Dan weet je gelijk. Oh, dan weet ik al wie het is, ja. Ja, nou als je ja. daar misschien in Nijmegen woont, weet je het misschien wel, maar okay. ik hoop dat die man gepakt wordt. En ja. dan, laat ik, geef, dan geef ik hem even aan Jolande, want die weet er vast wel raad mee. Ja, ja dan zeg ik, dan moet jij voor straf moet jij gewoon drie maanden in het bejaardhuis wonen en helpen. Oh, je hebt Volledig. Echt, het, echt het kat op de spek binden. Nee, uh, kom, kom. Dan gaat hij daar even de andere mensen nog de huid vol schelden. Nee, hij moet, gewoon, hij moet uh, compassie leren te tonen. Hij moet op de grond worden neergelegd. Dan mogen verschillende ouderen over hem heen rijden met die rollators van oh, oh ja, ja dat Zoals ben jij hè. Dat dus zeg dan niet dat ik dat steeds doe. Dat doe jij dus dan hè. En die oudjes kunnen flink aan de maat zijn ja, hoor. Ja, ze kunnen wel meppen hoor. En dan met dubbel banden <laughs> rijden gewoon. Oh sorry, Gierend. ik zag je niet. Oh, verveelend. <laughs> Vlerk. <laughs> Vlerk. Min Kukel. En dat ja. zijn nog eens woorden die je gewoon gebruikt kan worden in plaats van wat ik net allemaal riep. Huh? Ja, dat is inderdaad waar. Nou, het is echt genant dit. <laughs> in... Uh... Ik had een ja. leuk bericht over... Ik moet even omhoog. Helemaal van je omhoog. In Amerika is een tiener neergeschoten... omdat hij een laaghangende broek aan had. Ja. Daar, uh, heb ik ook, daar had ik gisteren ook de nee, neiging toe, hoor. Ja, precies. Ze vragen erom, hè. Ja. Maar uh, twee tieners hebben dit dus met kogels moeten bekopen... dat die man een aversie had. Want ze liepen gewoon op straat... toen het lid van de modepolitie staat tussen haken... schreeuwde dat ze hun broek <laughs> moesten ophijzen. Nou ja, die tieners weigerden dit gewoon. en sta ik waarschijnlijk ook een middelvinger op en zo. Maar hij werd gelijk Kenneth heet, die ken E. Bonds. Hey, my name is Bond. Ja? <laughs> hij ontstak hierop in woede en met een semi-automatisch wapen dreigde hij de jongens neer te schieten. Oh, wow, wat heerlijk. En hij voegde gewoon de daad bij het woord en een van de twee 17 jarigen is in zijn achterwerk geraakt. <laughs> sorry, <laughs> maar hij verkeert sorry. niet in levensgevaar. De het andere schoten gaatje. waren allemaal mis. Maar ja, Hij zal zich voor de rechter moeten verantwoorden, maar hij heeft inmiddels tegenover de politie bekend... En ja, waarom hij daar zo'n hekel heeft? Heeft u niet kenbaar gemaakt? Nou, ik weet het wel. Want we willen niet iedere keer die naden kijken. Oh, het is het echt zo gênant. Ja. Gisteren zag ik ook weer... Was gisteren in de, in de Efteling was ik. En dan, daar ben je onder de mensen. Hè? En dan zie je echt heel veel jongens die... Ja, sowieso te dik zijn. Ja. En dat roep ik natuurlijk al vrij gauw. Maar deze was echt te dik hoor. Die had echt een buik. Maar dan nog... Dacht hij bij wel, ik moet wel hip blijven. Dus laat ik mijn spijkerbroek een stukje lager hangen. Zo laag, In ieder geval voorbij de helft van zijn kont. Ja. Dus aan de achterkant denk je van, het zal hip zijn, maar ik heb de neiging om het nog steeds naar beneden te trekken. Ja. En aan de voorkant zie je dus een dikke buik, ja. een stukje recht en dan de broek. Het ziet er toch niet uit, dames en heren. <laughs> ja. je, kan toch ook, je kan toch niet functioneren in de maatschappij als je zo half rond Wachel, want dat doen ze wachelen. Ja, ik heb, ja maar ook, ook dat je ziet dat die er die aan de achterkant eigenlijk al bijna onder die billen zit. Ik denk van nou, als ze gewoon even moeten rennen, dan zakt die zo af, weet je. Ja, maar ze rennen niet, ze maken zich nergens druk om. Nee. Zo, nee, zo dat wachelen is waar. door de maatschappij, het komen niks. Het komt uit een gevangeniswezen Apathie. waar ze ook niks hoeven doen, dames en heren. Nee, nee, nee. nee dus neem nee, nee. het nou niet over. Het komt van oude mensen die in het bejaardenhuis rondlopen. Die hoeven ook niks meer te doen. Die dat... hebben ook zoiets van, het zal allemaal wel, ik laat het zakken. Dus kom op jongens, die broek omhoog. Ik ben ja. echt voor een politieke partij die zegt van, de broekriem moet omhoog. Ja, er is dus een senator, Eric Adams uit New York. Die heeft een heuse campagne heeft die gelanceerd. Over, die heette Stap de Zijk. En die ging gepaard met leus als, je kunt het niveau van respect dat je krijgt optrekken door je broek op te trekken. En hij is die broek op, wij zijn beter dan dit. En ook in, in Groot-Brittannië is deze kledingstijl dus eerder onderwerp van gesprek geweest. En de rechter beslist er des gevraagd dat de kledingstaal niet verboden mag worden. Want het is een mensenrecht. Tja, dus je moet niet zo intolerant doen. Intolerant? Ja, nee. jij bent intolerant. Want jij, jij, jij kan er niet tegen dat jij in hun bouwvakkersdecolatee kijkt. Maar ik, ja, ik vind, het, ik vind het ook niet zo fris. Ik, ga zelf, ik zou mezelf er niet eens toe willen verlagen. Je staat toch in je onderbroek gewoon? Je staat in je hemd. Ja, in je hemd, in je Uitelijk. onderbroek gewoon. Ja. Het is echt dat je denkt van het, het doet je niks. Het kan je niks schelen. Maar Ik sta gewoon voor, lul. Ik, ik ga het ook Ik ga druk Ik ga je zo even masseren. Ja, misschien wel goed hier dan Nou, <laughs> uh, Oké, okay. wat hebben we hier nou weer? Ben Fools en Nicky Hornby. He was with Martha She was with Tom Neither of them really knew What was going on The strange feeling of never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 Even iets weg van de Beautiful Sout. Weet je dat nog? Oh, 15 jaar geleden hebben de dat als Beautiful South een plaatje had. Iets met pencil case of zoiets. Oh ja. Dat iets was, ja natuurlijk, Ja, Jolanden weet het. Want het was echt haar soort muziek. Be, uh, from above, bandfuls en Nicky Hornby, dames en heren. Het is uh, tegen 9 uur. En uh, ik wil nog even zeggen dat de, de, shampoo, nee, de champagne shampoo ja? uit de schappen worden gehaald. Wijnboeren uit de Franse streek uh, champagne kunnen de fles ontkurken, want de shampoo, shampoo, ik kan het gewoon niet uitspreken. Nee, ik het merk is het. Sh sh Shampoo, sh sh champagne shampoo wordt uit de schappen vandaan gehaald. Althans, de naam is veranderd. En dan zou eigenlijk rechtszaak komen, maar op laatste moment hebben de, de, de, de Unilever toch gedacht, nou weet je, dan veranderen we de naam even. En nu wordt het dus gewoon uh, de feestshampoo, wordt het. Nou, feest -shampoo. De feestshampoo. De feestshampoo, in plaats van... We Doen we feest van gezicht F-A-C-E shampoo? Shampoo. -E of echt feest shampoo? Feest shampoo. Oh, Oké. Okay. Oh. En er staan nog wel plusminus 340.000 flessen in de schappen. Dus uh, ja, kopen de er is toch wel leuk bij de verzameling. Ja, dat Collectors is wel waar. Items maar het items ook de alweer... bij boodschappen even een tip. Dus dan krijg je gewoon van die shampoo weer, met die reclames weer. Dat die man denkt van wat is hem toch allemaal doen aan het doen onder de douche. En dan zijn ze gewoon heerlijk met die feest shampoo aan het... Uh, ja Aan het wassen gewoon. De haar aan het wassen. Ja, het is zo leuk. Toen vroeger met die kruiden. Oh, oh. Dat soort geluiden vond het vandaan. Oh, komen. dat is zo heerlijk, ja. Dat weet je niet nog? Ja, jij ja, wel. En wat ik altijd doe als de shampoo bijna op is. Dan doe ik een beetje water erbij en dan flink even ja. schudden ja. Oh, dat is echt. Dan, dan heb je echt van die grote stralen. Je, oh man, dat is gewoon elke keer als je daarop drukt nou, je, man, nou, Sorry. Ja. Hallo, goeie smorgens weer. <coughs> nou, ik moet er eventjes een berichtje nemen om je weer... Uh... Ja, tot de orde van de dag. Nou, ik heb hier wel een beetje, is toch wel een beetje in de trend. Ja. Dat uh, in uh, Israël, Tel Aviv staat ervoor, dat vrouwelijke agenten van de Israëlische geheime dienst Mossad mogen buitenechtelijkere seks hebben als het in het belang van Israël is. Ik en van. toon je okay. dat aan? Nou, dit staat dus in een studie van de rabbijn onder de titel verboden seks in het belang van de nationale veiligheid. Bij een zogeheten missie honingval kunnen Israëlische agents proberen om gevaarlijke terroristen bij de seks belangrijke informatie te ontfutselen. Anders is de krant <lacht> Jediat agronat. En de rabbijn, die buitenechtelijke spionnoseks toelaatbaar acht, beroept zich op meerdere bijbelverhalen. <coughs> want, nou komt een quote uit de, Duits, ja. uit de Bijbel, zo gebruikte de Joodse Esther, haar vrouwelijke charme is onder Persische koning Xerxes de eerste te weerhouden van de moord op duizenden Joden. En daarom zegt ze dus: De Boset moet indien mogelijk ongeruurde agenten inzetten voor de honing van missies. En agenten die zich schuldig maken aan echtbroek moeten daarna scheiden. Oh, dat is wel wel. Volgens de rabbijn. Nou, dit, ik vind het dan weer heel raar. Nou, oké, okay, een... weg met dit artikel. Wat, uh, ja, het wat is... is weer een heel naar-einde. Ik is... heb er dus zo van: En de mannen dan? Mogen die dat ook? Weet je wel. Hmm. Ja, dat is het wel weer de vraag. Het ja. geeft een beetje een James Bond gehalt uh, idee dit. Ja, ja, ik bedoel, die, die dames hebben allemaal van die mooie amandelvormige ogen, hè? Ja. Van het lange sluiken haar. oh ja Maar misschien een hele grote Joodse neus. Je weet het niet. Oh ja, dat is wel weer nou. Nou, die hebben ze echt niet. Het valt best mee. <laughs> Laatst plaatje voor je. Nee, uur even dansen tot uur uit. Echt man, Frikie Frikie Baskerville. ik Ik voor niet Ik Ik Ik and Ik Ik Come on, my love, come my love, got a strategy to blow, ready to go, bodies connect to everybody, take over, kiss and come on, my love, girl. Piss and cover, my love, my love, the strands should blow. Ready to go, my love, the blow. Ready to go, bodies, connects and never cover, cover, my love, my love, strands should blow. Ready to go, bodies, connects and never cover, cover. connecting everybody tick over bodies bodies connecting, everybody everything tick over bodies connecting, everybody bodies connecting, everybody everything tick bodies connecting, everybody bodies connecting to everything tick bodies tick over bodies bodies bodies love, love, ja, alleen mijn grote iets. <laughs> Sorry, niet lachen om je eigen grappen, dat doet iemand anders. Nee, precies. Dan laat ik het maar erbij over. Baskerville. Fusing Bob Rogers. Is dat van de, uh, uh, uh, Ah, nee, was Buck Rogers was dat? Ja, yeah, Roger nee, Robert. Roger. Was je ja. met uh, Mimi? Nee, dat is weer wat anders. Ro Meep. Roger ja. Robert. Of zo, nou ja. Buck Rogers. En uh, ready to blow. Niet ready to go, ready to blow. Oké. Okay. Op je knieën. In... Uh... De Amerikaanse kledingproducent Crombie en Fitch heeft het Belgisch fotomodel Florian van Baal ontslagen. Omdat hij een croissant heeft gegeten Ach. tijdens de shoot. Andere bronnen melden echter dat hij ontslagen werd voor het drinken van alcohol. Schandalig. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.